Lance Armstrong heeft zijn excuses aangeboden aan de medewerkers van zijn stichting Livestrong. Hij sprak op het hoofdkantoor in Texas vlak voor zijn interview met Oprah Winfrey... dat later deze week wordt uitgezonden. Armstrong zou tegenover de medewerkers van de stichting geen bekentenis hebben afgelegd. Wel zei hij dat het hem spijt dat hij hen heeft teleurgesteld... en de toekomst van Livestrong door de dopingaffaire op het spel heeft gezet. Het weer vannacht en morgenochtend dus sneeuw, vooral in de zuidelijke helft van het land. Vannacht vrieste 2 tot 7 graden. De middagtemperatuur ligt rond het vriespunt. Tot zover het NOS-journaal. Verkeersinformatie van de ANWB. De A4 Amsterdam richting Delft. Bij knooppunt Prins Klausplein is de verbindingsweg dicht. De A20 Gouda richting Hoek van Holland. Bij het knooppunt Kleinpolderplein is de verbindingsweg dicht na een ongeluk. De A67 Turnhout richting Eindhoven. En Eindhoven richting Turnhout tussen Eersel en knooppunt De Hocht... is op beide banen de linkerrijstrook dicht in verband met een spoedreparatie. En dat was het. Dit is Radio 1. NCRV, Casa Luna, Lex Bolmeijer. Het sneeuwde bij ons althans, bij ons in Den Haag. Sneeuw, dat hebben ze geregeld voor mijn gast vannacht. Want sneeuw is zacht en hij is heel goed in zacht. Ik koester een hele bijzondere herinnering aan hem. Een van mijn mooiste muzikale herinneringen, denk ik wel. Het gebeurde in het theater van Bonheur in Rotterdam. We hadden daar een salon georganiseerd over De Andere Stad van Dalton Baldwin. Dat is een boek waarin zwart en blank botsen. Twee wezenlijk verschillende culturen. En wij hadden twee muzici uitgenodigd. De een kwam uit Iran. Jamal. Hij had een zich. Dat is een soort harpje dat je plat legt en dat hij dan op zijn schoot houdt. De ander kwam uit Rotterdam. En die was eerder teruggekomen van zijn vakantie in Frankrijk met een trompet. Die twee mannen die kenden elkaar niet, maar tegen achter schudden ze elkaar de hand... En anderhalf uur later zaten ze samen op het podium. Twee werelden. Die trompetist die knikte tegen de ander... zo van begin jij maar. En toen gebeurde het, toen begon het. Ze raakten met elkaar in gesprek. En dat was een fantastische ontmoeting. werd het van twee mensen die intens in elkaar geïnteresseerd waren... en daarvoor elkaar nog helemaal niet kenden. En wij, wij waren daarbij. We waren getuigen van die intimiteit... Zo voelden het althans voor ons die erbij waren. En de naam van die trompetist is Erik Vloeimans, improvisator. En hij is nu hier voor weer een andere ontmoeting. Welkom. Dankjewel. Herinner jij je dat? Dat is een mooi verhaal. Ja, ja. ja, ik herinner het me wel. Ik vind het zo, uh, zo machtig mooi altijd hoe mensen op dat soort dingen reageren. Dat is voor ons eigenlijk heel leuk. Het is leuk om een goed gesprek te hebben... Maar het is nou ook weer niet, uh, uh, uh, ja, het is ook weer niet zo bijzonder en het is ook weer altijd bijzonder. Je kunt het een beetje vergelijken met een gesprek als je iemand uh, ontmoet, zeg maar, en je wil met iemand uh, uh, spreken. Bij sommige mensen lukt het gesprek gewoon niet en dat zal ook gewoon echt, ook werkelijk nooit lukken. Ja. Hoe, dat, hoe, hoe dat je elkaar ook respecteert, wat voor uh, hoe, dat je, hoe graag dat je het ook wilt. <tiek> en een ander iemand ontmoet je... en het is meteen je beste vriend. En je denkt van, waar heb ik jou heb ik jou in? een Ken ik jou nog van een ander leven of zo? Dus dat, dat, dat moet klikken. En zo is dat ook met een muzikale taal. En het is machtig hoor. Ik, ik, ik moet er altijd, ook altijd precies... Uh, heel goed met mijn intuïtie... want met dit soort mensen wil ik spelen. En het mag niet minder zijn. Het moeten mensen zijn met wie je het beste gesprek kunt voeren. Het ja. beste muzikale gesprek. Maar in dit geval had je geen idee... Nee, maar ik hou ook wel eens van... Uh, ik, ik spring ook graag. Ja. maar ja, Dat gaat ook wel eens mis. Kijk, ik, als, uh, dit, dit was gewoon heel eventjes... Uh, zeg maar, willen jullie een stukje spelen? Dan pakt het goed uit. Als dat gewoon niet, wat minder goed uitpakt... Ik kan het altijd wel sturen. Met alle kracht die je in je hebt kun je dan toch wel... Weet je wel, de, ik, ik, ik... Ik sta niet echt voor lul of zo. Dat weet ik zeker. Maar om een avond met z'n iemand te spelen... Dat ga ik, om een avond dan, zomaar in het diepe te springen... om met iemand echt meteen aan het concert te zeggen: Ik ken iemand niet. Nou, dat, uh, dat vind ik dan toch... Dat is een dat, ander dat, verhaal. Dat doe je dan niet, hè? Nee. Nou, nou, nou, nou, ja, god. Met Florian Weber heb ik het dus wel gedaan. Pianist? Ja, pianist. En, en, en uh, dat was ook heel grappig dat ik heb ik ontmoet. Uh, ik heb gewoon een, een Duitse promotor gevraagd... Uh, zeg, wie vind jij nou dat ik moet ontmoeten? En twee mensen riepen meteen Florian Weber... En toen heb ik cd's geluisterd en toen kon iemand een concert organiseren. En ik wist eigenlijk ook wel, ik voelde aan alle spieren in mijn lijf. Ik had hem gehoord. Nou, dan kan ik nooit een bal aanvallen. vallen. Dat moet ik toch maar eens even goed onderzoeken. En toen ontmoette ik Florian Weber. En dat was eigenlijk een... In uh, in Arnhem was dat. En nou ja, dat was meteen het, uh, het beste gesprek. Dus ja. dat ging meteen uh, uh, dat van hemelhoog jougend naar nog, uh, nog allemaal st ja. <laughs> nog steeds... Het is ja, steeds erger, weet je wel. K kunnen, <laughs> <laughs> ik ben er net op tour mee geweest in Amerika. Ik heb, ja. ik heb, we, hier, we zijn hier omringd met uh, cd's. Oh, ja, ja, ja, ja. De hele vloer ligt bezaaid met ja. uh, nou ja, tientallen cd's. En, ja. en eentje is dus met Florian Weber live in het concertgebouw. Ja, uh, ja Iets opzetten? Ik denk, opzetten? Even ik denk gewoon, misschien dan? nummer drie. Ja, doen we nummer drie. Ja. Het heet weer. Komen, hoor, in ja. de stemming te komen, ja. want anders komen we aan die andere tachtig cd's ja. komen niet toe. Ja. Dit nummer heet, daar kan ik niks aan doen, het heet Lex, ja. maar dat gaat niet over mij. Erik Vloeimans en Florian Weber live het het Concertgebouw, er ja. zit ook een verhaal aan vast, aan deze Lex. Ja, ja is, uh, ik werd ongeveer twee jaar geleden benaderd benaderde Udo door Prins, uh, animatiefilmmaker uit Utrecht. En die vroeg mij om, film te of, uh, om um de muziek te maken bij een animatiefilm. Ik heb dat samen met Martin Fons gedaan. En dit is de lead uh, tune zeg maar geworden. Uh, Lex van Weeren was een man. Uh, een Joodse man. Die is in de oorlog opgepakt. En uh, uh, hij kon nog net zijn trompet grijpen. Voordat hij gedeporteerd werd naar Auschwitz. En daar is hij uh, in het uh, kamporkest uh, hm. uh, trompetist uh, uh, ge geworden. En, en hij heeft het orkest geleid. Dat is eigenlijk een beetje zijn overleving geweest van de oorlog. Want daar, hij is, is, hij, daar aan, is hij in leven gebleven. Hij heeft het overleefd. Ja. Ja, hij is in 1996 gestorven. Muziek kan je leven redden? Ja, absoluut. absoluut. Ben je daar ook van overtuigd? Afgezien van dit concrete verhaal? Ja, dat weet ik niet. Ik ben wel uh, van, um, van mening dat muziek een heleboel doet. Uh, het is een hele directe vorm van uh, uh, kunst. Die meteen iets met je, ja. met je doet. En ik denk, uh, doordat ik improviseer... Is dat uh, een klassiek concept kan al heel magisch zijn. Maar als, het, als je het uh, direct op de spot. als er heel, een heleboel mogelijkheden zijn. en openheid tot loslaten. en tot uh, uh, de intuïtie zijn gang uh, kunnen laten gaan. dan kun je tot wonderlijke schoonheden komen. die echt op dat moment uh, um, uh, belichaamd worden. En dat voelen mensen. Dat, voelen mensen, ja, dat da voelen mensen echt. Dus dat is echt een, een soort. Uh, Jan Marijnissen die zei dat zo van, ja, muziek kan een, een zalving voor de ziel zijn. En dat geloof ik wel, dat dat zo is. In ieder geval, um, het, is, het werkt voor mij dus wel zo, ja. het werkt voor mij voor mijn leven. Ik heb door de muziek heb ik een heleboel dingen uh, geleerd, eigenlijk over het leven. En mijn vriendin die zei ook, uh, mijn vriendin, mijn vrouw, uh, Jacqueline, die zei. Uh, ja, zoals jij muziek doet, waarom, waarom, wat loop je nou toch te trutten met, het, met af en toe? Weet je wel? In, in het leven. Je bent gewoon in je muziek, weet je wel. Dat, je, je, je bent gewoon, het is gewoon die energie die stroomt gewoon. Weet je waarom, waarom doe je dat ook niet gewoon in het leven? Toen dacht ik van, ja, goh, ja, waarom doe ik dat eigenlijk niet? Ja, dat is makkelijker gezegd al gedaan. Maar je bent, je toen, dan begin je er eens over na te denken. En dan begin je, dan ik, oh ja, dat kan ik ook voelen in het normale bestaan. Dus als ik mijn leven nou gewoon doe zoals ik ook muziek maak, dan ik geloof dat ik dan uh, mijn levensgeluk wel nog wat uh, op een fijnere manier kan pakken en zo. En dat, en dat is dat een aantal jaar dat is ook gelukt. Dat, ja, heb je, dat is ja, ja, een paar ja. jaar geleden. Ja, ja, ja. ja. ja. ja dat, dat, dat, dus je hebt leren leven van muziek maken. Ja, ik verdien er niet alleen mijn geld mee, maar <laughs> nu kan je het ook <laughs> nog. Dan weet je hoe het moet. Ja, precies. Ja, ja. ja dat is toch ja. fabelachtig. Ja, ik, ik, ik, ik heb een uh, heel erg fijn leven, hoor. Ik, uh... Nee, daar was ik al bang voor. Ja, ja, ja, ja sorry. <lacht> ik de muzici al veel langer, maar dat ja? is weer helemaal zo, ja, ja. Nou, dan zijn we er wel uit. Erik Vloeimans, dit, was, uh, dit hele gesprek met ons... <lacht> vindt u uh, sowieso natuurlijk op de website van radio1.nl. U kunt uh, op onze Facebookpagina zien hoe wij zitten met... Ik weet niet of die foto er al staat. Met oh ja, ja, kunnen de mensen ons hier zien zitten? Nou ja, er Goh. komt een foto op, op onze Facebookpagina ah. van Kazaluna. En uh, wilt u zich abonneren op de nieuwsbrief... ga dan naar onze eigen website, kazaluna.nzv.nl um. Maar wil ik nog wel iets over zeggen? Want misschien is het toch wel leuk om... Uh, wat heel bijzonder is, is voor mezelf... dat ik mezelf heb uh, kunnen, uh, kunnen ontwikkelen in mijn eigen muziek. In mijn eigen stukken te schrijven, dus... Ik, bedoel, ik ik denk dat ik voor een groot gedeelte... wel de regie heb over mijn, mijn leven. Uh, behalve de X-factor, wie zich aandient En wie heel graag met je wil spelen. Maar um, uh, het is zo mooi om zelf iets te kunnen bedenken. En om het aan, ook te kunnen uitvoeren. Dat is iets heel anders als je wacht totdat, je, totdat de telefoon gaat. Of je krijgt een e-mail van wil je dit of dat of dat doen. Dus ik heb altijd wel heel veel initiatief getoond. Ja. In de laatste jaren, wat laatste decennia begint begint dat wel vruchten af te werpen. Dat ik met hele mooie dingen uh, kan werken. Ook onverwachte dingen, zoals de Hollander Rock Society... of zoals het Rieten Quintet uh, Califax. Of zoals het Gelders Orkest nu, overigens morgen... Uh, te ja. Laatste concert, laatste nieuwjaarsconcert in Apeldoorn en Oorvuis. Dat is allemaal klassiek. Je noemt nu en een Orkest ja. en twee ensembles uit de klassieke muziek. Toe ja, die, die, een die van de die scoren we... die je aan het ja, volgen bent. Denk. Ja, maar onder andere ook uh, uh, Fernando Lamarias, Daar ga ik nu ook mee uh, ja. optoen. En dat is dan weer een ander verhaal. En verder werk ik ook nog met mijn... Eigen groep Gatequest, wat weer een ja. elektrische band is, of uh, Florian Weber, uh, dat is een akoestisch uh, duo. En ik, ik ben bezig met een nieuwe groep, dat heet Oliver's Cinema. Dat is met Tuur Florizon, een Belgische accordeonist en een, uh, een geweldige Duitse cellist, uh, Jurk Brinkman. Heb ik ook een CD mee opgenomen, die komt uh, september dit jaar uit. Ja. Dus, uh, ja, dus het be beweegt. Uh, Alle kanten op, maar het weer, een ja. kenmerk is dat jij de regie voert. En dat is heel, dat is uitzonderlijk. Of ja. In ieder geval wezenlijk ja voor jou? Ja, voor, ja, voor mij wel. Ik moet, ik moet wel dingen zelf kunnen bedenken. En ik word ook graag uitgenodigd. Ik bedoel, dat, dat Fernando Lamarinas, die stem, daar ben ik dan ook meteen helemaal verliefd op. En uh, dat zo'n man mij uh, uh, uh, uitnodigt, ja. uh, dat, daar ben ik gewoon heel blij mee. En daar kan ik ook helemaal mijn ei in kwijt. En die man die vraagt of dat ik een paar stukken wil meenemen. En ja, dat is gewoon helemaal goed. Luister naar uh, Fernando, uh, van uh, Fernando Lamarillas. Vanaf begin februari ga je met hem op toeneen. Ja. Dat is keer in Nederland. Ja. Er waren palcos en courtiers. Tia esquina, onde uma menina vivia sozinha, pálida zin na solidão. eu embaixo. is a lua a luso to love eu espio linda da que a dizia ser louca. O teatro das Pois me sorri como se alguém chegasse e ela deixasse antes de partir. E eu ficava parando assim fascinado frente a esse balcão. Coração preso desses olh'n acesos em silencio. op de hoek, waar een meisje alleen woonde en bleek zag in haar eenzaamheid. En beneden op straat, bij het licht van de maan of van de straatlantaarn, keek ik naar haar. Beeldschoon meisje, dat volgens sommigen gek was. In het theater op de hoek was een meisje dat alleen woonde en bleek zag in haar eenzaamheid. Soms huilde ze, verbitterd, waarna ze lachte, alsof er iemand zou komen en haar kussen zou voor hij vertrok. En gefascineerd bleef ik staan tegenover dat balkon. Mijn hart gevangen door die in stilte vlammende ogen. Maar vandaag bleef, toen ik er langs kwam, het oude doek potdicht, alsof er niemand was. En bedroefd dacht ik, toen ik haar niet zag... zou ze soms weg zijn naar een ander theater, hier heel ver vandaan. Ja. Ah. Mooi. Iets wat melancholisch... Nou, iets wat melancholisch. Ja, Erik it, Vloeimans. Iets wat heel erg melancholisch. Ja, als je dat die zit hele mij... stem Kijk, hoort, je zegt wel... dat is toch helemaal melancholisch? Ja. Dus als je dat al hoort, weet je. Jij ja. ja. ja. wordt door Fernando dan gevraagd om op, de, op zijn, zijn cd in dit geval twee nummers mee te spelen. Ja. Hoe, hoe doe je dat dan? Maak je dan, wat voor keuzes maak je dan? Jij zegt melancholie. Ja, dat is, zo, dat, is die, dat is die saudade van die Portugese muziek. Dat is Lamarinhas, dat is zo'n lied. ja. Maak jij dan nog een soort keuze als je dan meespeelt in een studio? Of is het, is het alleen maar uh, uh, dat wat je nu al twee, het woord dat je al twee keer gebruikt hebt, intuïtie? Ga je ja. staan en ja. bedenk, je, bedenk je eigenlijk iets van tevoren? Absoluut niet. niet. Ik heb nee, een partij, niet eens een partij gekregen. Of, uh... <coughs> maar ik hoef ook niet te weten waarover het gaat. Dat klinkt misschien een beetje naïef. Ik hoef ook niet te weten waarover dit gaat. Zit die tekst die ik net voorlas over nee. het gekke meisje... Nee. Dat wist je niet? Hoef, nee. Hoef ik niet. Misschien heeft hij het verteld... en dat gaat dan het ene horen en het andere horen uit. <laughs> nou, nee, want ik speel... doordat ik die tekst weet, speel ik niet anders. Ik speel op die stem... op het gevoel van de muziek. Ik laat me gewoon... meestromen op... gewoon de energie van die muziek. Op, over, over waar het voor mij over gaat. En dat is een soort ja. uh, ander niveau... waarop je dat kunt voelen... En ja, het is toch logisch dat je gewoon geen keiharde hoge trompetzolen hieroverheen gaat doen. Weet je? Dat, dat, <laughs> je, voelt waar, je voelt toch waarover het in diepe zin uh, uh, over gaat. En dat het, uh, dat het moet kloppen. Nou, denk ik wel. Als ik, als ik meerdere projecten van jou hoor en volg en, en zie, dat, dat het het beste klikt als er in de diepte een melancholie zit. Nou, en dat moet dan ook iets over jou, jou zeggen. Nou, dat is, dat is, dat is uh, niet helemaal waar. Ja, nee. Uh... Dan komt, komt hij meteen met een tegenvoorbeeld, ja. Ja, natuurlijk. Oh, ja, dat is goed. Mag wel. Nou ja, ik zou zeggen, zet Laureen maar op. <lacht> dan hoor je ook dat het ook anders kan. Want dan leg je ondertussen uit... wat dan die melancholische kern van jou is. Nee, ik, ik, ik, hou, ik hou ook wel... Mm, ik hou ook wel van schoonheid. Daar hou ik ook wel van. Maar dat komt toevallig goed. Ja. Dat komt van pas. Ja. En, en, en uh, ik, ik hou ook wel van uh, een partij ransigheid op die trompet. Dat vind ik ook wel leuk. Nou, dit is gewoon iets heel, uh, iets heel anders. Nee, maar als je nou dit, Lamaringas, je speelt ja. met Erik Van Zon-Morel. Straks ook weer op de, ja. uh, de ja. Flamenco Biennale. Ja. Je, als je de filmmuziek die je maakt, ja. uh, Majesteit, of de dingen ja. die je met Martin Fonse maakt. Of nou ja, je kan nog een heleboel van die dingen. Ja. Wat je met Henny Vrienden hebt gedaan, ja. als je meespeelt met Henny Vrienden. Dan, dan is het heel vaak dat, melancholie. Maar nou, er is een bepaalde... Nou, ja, en wat is dat dan, in jou? Ja, nou, ik hou van schoonheid. Ja, jij noemt dan het hou schoonheid. Van, ik noem het schoonheid. Ik hou van mooie melodieën. Ik hou van mooie, langgerekte melodieën. Ja. Ik hou ook al van traagheid. Ik moet gewoon af en toe niet uh, uh, oppassen... dat ik niet helemaal totaal zwelg in... Uh, uh, schoonheid en, en, en dat soort dingen. En, uh, het komt allemaal gewoon vanzelf, vanzelf ja. naar boven. En het was zelfs zo dat Jeroen van Vliet... Die, uh, pianist? De pianist uh, bij mij in Gatecrash, in mijn elektrische band... die, uh, die, had, die, had, er op, die had er al op uh, geanticipeerd... toen wij een nieuwe repertoire ronde deden met uh, Gatecrash. Dus ik wil iedereen wat stukken meenemen. Hij dacht, nou ja, die die zal weer uh, met zoiets aankomen, dus... Uh, Laat ik maar eens meteen maar even een tegenhanger schrijven. En hij had het dus inderdaad. Had hij het gewoon weer goed? Ja, Ja joh. Heb ik een, een, een stuk geschreven. En um, ik kan het nu niet laten horen. Het is ook verder nog helemaal niet opgenomen of zo. Maar we hebben, we hebben, we hebben het daar. Uh, Gully Goodmussen die zei meteen: van ja, dit, dit is echt. Dit is echt. Song for Syria. <laughs> ja. Oh ja, ja. ja. Ik snap het ook wel. Ik heb hem ook meteen naar Kienhannas mee uh, toegestuurd. Uh, Syrische ik denk, wil ik, wel eens even, ik heb nog geen reactie op gehad. Hmm. Want hij is nu naar Syrië, dus hij heeft wel wat anders te doen. Maar het zijn dan in dit geval de anderen die je een beetje bij de les houden of zo? Nou, ik vind het fijn dat ik mensen... Uh, ik, ik hou heel erg daarvan om met mensen samen iets te doen. Om met mensen samen iets te delen. Dat is ook met mijn band. Ik ben niet een bandleider die alles voorschrijft. Het is meestal wel zo dat het zich wel zo beweegt dat ik eigenlijk op een of andere manier... toch eigenlijk wel altijd wel 70% van het repertoire op de cd uh, uh, schrijf. En dat komt eigenlijk ook omdat ik het vaak het hardst voor werk. Ik kom vaak met het meeste hm. materiaal aan in mijn bands. Ja, dat zijn nu voor niks mijn bands. Maar ik voel wel dat ik ook een, een soort gezonde balans krijg... door ook naar andere mensen te luisteren. En door het repertoire van andere mensen te spelen. Het houdt me... Op een of andere manier in vorm, omdat je ander repertoire moet leren, maar het houdt je ook een beetje scherp op wie je zelf bent. Ik oh ja, zo kan het eigenlijk ook wat leuk zeg dat hij dat zo geschreven heeft. Oh, laten we dat dan ook maar opnemen. Maar ook dat is eigenlijk. Ja. Zoals, je, zoals je in een improvisatie staat, hmm. dat je het laat stromen. Een open, uh, wat ik begrijp, open staat voor wat er gebeurt op dat moment, wat het ook zo bijzonder maakt. Dat moet je dus ook in je samenwerking met mensen doen. Ja, en ik heb andere mensen nodig om mij goed te kunnen laten klinken. Hmm. Ik heb andere mensen nodig. Dat ze hun ideeën over muziek met mij delen. Waardoor ik gewoon gevoed word door andere mensen. Oh ja, zeer zeker. Zeer zeker. Nou ja, ik, moet ja. voorkomen, kijk, er wordt al getwitterd dat er zijn mensen zijn... die altijd een beetje moeten huilen als ze jou horen spelen. Dit maak je ook. Erik Vloeimans met zijn uh, elektrische band crashing Met uh, Jeroen van Vliet natuurlijk als pianist. En Gully Gugmundsen die hier op die, ja, wat was het, elektrische... Bas en uh, Jasper Bas. van Hulten. Ja, precies. Band ja. heet Gatecrash. Oh, sorry. En de CD Gate crashing. Ja, ja, dat is het. Um, om die andere kant van Erik Vloeimans ja. uh, te laten horen. En kijk, ik kan je natuurlijk jou niet beter voorstellen... Um, als top-trompetist -top in Nederland en improvisator dan door de muziek te laten horen die je speelt. Maar ik wil er nog even bij zeggen... Uh, dat je um, natuurlijk ook al prijzen, grote prijzen hebt gewonnen... als de Boy Edgar prijs in 2001, de Gouden notenkraker in 2011... en um, dat je bent geboren in 1963. We weten ook hoe oud je bent. Maar goed, het project... <lacht> <lacht> nee, nee, maar dus voor luisteraars is dat goed om te weten. En je hebt een vrouw en een kat. Ja. ja. <lacht> Klopt. En je, en, je, en je zit nu in een, in een serie van vijf optredens met het Gelders Orkest. Ik heb het eerste optreden in Doetinchem gezien. Um, snap jij nou wat zij aan het doen zijn? Zo'n klassiek symfonieorkest. Wat ze in hun dagelijkse. Nou ja, nee, als muzikanten natuurlijk bedoel ik. Zij zitten in een keurslijf. Jij bent ja, zover ja. dat je het vrij laat stromen. Je speelt daar toch mee samen. <kwijnt> oh ja, ik snap, ik snap. Uh... In zoverre waar ze mee bezig zijn. Iedereen heeft zijn eigen dingen in het leven. En uh, ik heb daar... Uh, ik ben geloof ik één keer in mijn leven gebeld... of dat ik gisteren bij de Podcast wilde komen. Uh, spelen voor uh, een paar dagen. En toen kon ik niet. Nou ja. En nu is het zover. Als ik daar speel, dan, uh, dan ben ik wel solist eigenlijk. Ja. En uh, Ja, ik... ik um, het, zou, het is zo gegroeid dat, dat dat is mijn leven niet. Ik zou dat zelf ook niet, ik zou dat zelf ook niet willen. En er was laatst een, uh, of er is nu een functie die komt uh, vrij. Het uh, is bij de WDR Big Band. En toen zei trompet is ook van, ik zei, maar, wat zoeken jullie dan? Kan ik een leerling aanbevelen of zo? Wat zoek je? Het is nou, iemand zoals jij, weet je, die gewoon uh, goed trompet kan spelen, die gewoon uh, uh, goed kan lezen en en een moderne solist. En toen dacht ik van, goh dacht ik, ja, mij toch niet gezien, eigenlijk. Maar een toffe baan. Maar je, je, je kiest daar dan voor. En dan, moet je, dat is een bedrijf. Dan stap je gewoon in een bedrijf. Als je in een orkest zit, dan zit je in één groot lichaam. En dan, dan doe je alles wat tot dienst is aan uh, dat lichaam. Ik, ik zou me best kunnen voorstellen in een andere fase vroeger in mijn leven... dat het ook nog eens een keer zo geweest had kunnen zijn... dat mijn leven een andere wending had genomen. Maar dat, dat moest kennelijk gewoon niet zo zijn. dus Maar ja, nu, nu al helemaal niet meer... Er is één lied, je doet het eh, morgenavond nog één keer in Apeldoorn. Um, je doet één lied waarbij je ze laat meezingen. Ja. En dan sta je zelf ook een beetje bij te lachen. En je je kijkt naar de dirigent van, van uh, doe jij wel mee en dan uh, gaat het wel goed? En, en er, zit een soort, er komt een soort verlegenheid doorheen met die situatie. Althans, ja. dat het gevoel had ik. No. Had je het gevoel dat je te ver was gegaan? Of dat, er, dat je de spanning bij die orkestleden voelde? Nee, ik ben in het begin wel... Uh, dat vind ik altijd wel spannend. Ik weet wel dat ik ze wil laten zingen. Maar, waarom uh, doe je dat dan? Waarom ik dat ja. doe? Het is toch prachtig, de menselijke stem. En ik vind het eigenlijk ook wel... Op die plek waarop dat zit, is het eigenlijk ook wel... Het is eigenlijk ook een beetje gek. Het is iets wat mensen helemaal niet verwachten. Ik vind het ook wel humoristisch. En ja, dat hoort eigenlijk ook wel bij maar mij. Maar probeer je zo'n zo voltallig orkest niet gewoon uit hun comfortzone te halen? dat is niet de bedoeling. Nee, dat is helemaal niet de bedoeling. Weet je het zeker? Ja, ja, ik. ik, ik uh, want dan, dan zou ik eigenlijk een beetje mensen provoceren misschien ja, dat wel. Dat doe je ook hoor. Nee, dat, nou, dat, ja, dat is het laatste waarop, waar ik op uit ben. Het, het, laatste, het laatste waar ik op uit ben is op het podium om. Op een of andere manier strijd. Uh, ja. Dat moet je toch zo moe van worden, joh. Nee, dat begrijp ik wel. Maar voel je dat dan niet? Want moet toch de helft van dat. Ja, uit... er zijn natuurlijk altijd moet mensen. Dat, die... dat, ja, maar moeten zijn... het dan vreselijk vinden om te doen. Dus je moet die, die weerstand toch. Ik opgeven? voel, ik voel dat niet. Ik, ik kan ik voel... ik me niet voorstellen. Ja, nee. nou, ik voel niet dat ze dat. Kijk, maar wat ik sowieso hoor van mensen. Kijk, er zijn natuurlijk altijd mensen ja. die vinden het sowieso al niks wat je doet. Maar ik geloof dat ik wel een uh, vrij uitgesproken iemand ben. Op het podium, en dat mijn muziek ook wel vrij uitgesproken is. En, uh, weet je, dan heb je het stuk Harry Bow, dat is, dat is gewoon satire. Dan kan je me voorstellen, wat vinden de mensen daarvan? Maar eigenlijk moet ik me daar natuurlijk niks van aantrekken, want dat hele lichaam, dat orkest, dat heeft mij gevraagd om, om iets, uh, iets te komen doen. En ik heb in de vorm van de artistiek directeur, uh, heb, ik, heb ik het daarover gehad van wat gaan we doen. Die heeft ook empathisch beluisterd, en we hebben het samen van wat, wat gaan we doen. Dus dat, dat is. Satire is ook ja. een gedeelte van mijn leven wat, wat, wat ik schrijf. En waar ik, waar ik van hou. En dat is uh, zeker niet om iemand uh, in, in, in de zeik te zetten ofzo. Ik voel het, ik voel het, het gewoon kunst, niet, zeg ik, ik voel niet dat mensen daartegen zijn. Ik zou me kunnen voorstellen dat mensen... Maar als er één iemand over de dam is, weet je wel, dan, dan volgt de rest. Dus op een gegeven moment hebben ze, ze hebben het grotere perspectief, hebben ze gehoord. Ik ben er eigenlijk mee begonnen, omdat dat zeg ik niet dat ik het elke keer doe, maar het komt zo mooi uit bij dat stuk. Ik was uh, samen met Jaap van Zweden en Quirin uh, Viersen was ik uh, uh, uh, een van de drie pijlers van de Robeco uh, drie jaar, twee jaar geleden. En toen had ik onder andere... De zomerserie met zomer of zo? in De, de zomerserie. Ja, ja, ja. ja, en toen had ik onder andere met Metapollekest één avond en ik had met de Marinierskapel één avond en Peter masseurs, trompetist, van het die, kwam, uh, geest, het, ja, die kwam ja, die trompetconcert van Jolivet spelen met een gedeelte van de Marineskapel. en een gedeelte was om een andere opstelling met nog een paar andere mensen ingehuurd en uh, ik, ik, ik moest mijn tijd heel economisch verdelen want ik wilde gewoon veel meer als dat eigenlijk kon binnen die tijd en moet je ook hè, je moet mensen niet doodspelen met je muziek of niet nooit zomaar te lang dus je moet moet mooi in balans zijn dus maar om, die om dat podium weer helemaal te herbouwen, te herschikken... ja, daar hadden ze gewoon echt een paar minuten voor nodig. <lacht> Na dat trompetconcert. Dus toen dacht ik van ja, en ik wilde één ik wilde stuk wilde ik heel graag spelen... wat ik eigenlijk al met Kitecrash had opgenomen. En daar hadden we ook al bij gezongen. En toen heb ik het aan de dirigent gevraagd... Van, hey, is dat een idee om... Weet je, de ene helft zit al eigenlijk op het podium. <lacht> wat vinden nou dan van als ze nou door de deuren binnenkomen... En we zingen gewoon tweestemmig. Al lopend komen de mensen van de Marinierskapel binnen. Ik ben ook niet vies van een beetje een theatraal effect. Dat is zelfs dat je gewoon moet zorgen dat je mooie kleren aan hebt, vind ik. Weet je wel, is, is zoiets leuk. En het komt ook als een soort maf effect zo op je af. Dus er komt... Had ik ook een beetje met mijn passen zo uitgerekend. Oh ja, als die melodie zet. dan zijn ze precies gewoon vooraan het podium. En dan begin ik met de ritsectie alvast. En dan kunnen ze zich gewoon gaan installeren. Het is gewoon eigenlijk gewoon een beetje... een beetje het concert uit de comfortzone houden. Ja. En dat vinden de mensen die normaal klassieke concerten bezoeken. Het, het is mijn ervaring dat mensen dat eigenlijk heel erg leuk vinden. Ja, maar dat is hetzelfde als dat je bijvoorbeeld... er wordt nooit wat gezegd. En ik vind het gewoon leuk om iets te vertellen over mijn stukken. En het blijkt gewoon dat mensen dat telkens ja. gewoon... hartstikke leuk vinden als je er iets over vertelt. Ja. ja. Er zijn ook heel Waarom veel mensen die nooit dat... naar een klassiek concert gaan... omdat ze het heel raar vinden dat daar nooit iets gezegd wordt. Bijvoorbeeld. Misschien, ja. Nee, dat is ja. zo. Dat hebben ze ja. ontdekt. Daar hebben ze onderzoek naar gedaan. Oh, is dat zo? Ja, ja, ja. met name jonge, mensen Die vinden het bizar dat er niet gewoon iets gezegd... dat zo'n solist zo opkomt. Ja. Draait ze rug. Nou, je kijkt nog wel even naar het publiek. Zegt verder niks. Ik, ik vind het ook bizar. Ik, nou ja, dat... vind, ik vind het gewoon... Uh... Totaal bizar. Het zijn gewoon gewoontes die er zijn ingesleten. En, uh... ja. Waarom zou je dat niet doen? En, en, en Ik hoef het niet te doen, omdat het gewoon, omdat het gewoon nooit gebeurt. Nou. Dat, is, uh, dat is ook weer zoiets, weet je wel. Ja. Wat, is, uh, wat is intuïtie? Je, wilt nog meer, je hebt er een weer uitgehouden. Ja, doe ik, je dat gedachteloos? Of, uh... Ja, omdat ik denk van... Hé, hey, dit, dit is eigenlijk ook wel leuk. Wat, wat, wat dan weer bij die kwinkslaar? Ik dacht dat Harry Bow, dat wil ik eigenlijk ook wel laten horen. Ja. Dat... Maar... Um, wat is, je vraag wat is wat intuïtie? Is, wat is intuïtie? Dat is uh, dat je intuïtie, je intuïtie is iets... Want dat je je dat op. Is je dat is je Nou, het is je weten. Intuïtie is je weten. Um, je, je kunt, als, je, als ik iemand met zijn hoofd hoor spelen, dat vind ik verschrikkelijk. Uh, het is bovendien ook helemaal niet... Uh, het is niet de wezenlijke intelligentie die je bezit. Je wezenlijke intelligentie zit je in je buik. Dat voel je. Je voelt wanneer je wat moet doen. Je voelt in welke situatie in je leven een beslissing moet uh, nemen. Dat, is, de, en dat zijn de scherpste beslissingen. Het zijn de, de beste beslissingen die je met je onderbuik neemt. Dat moet je niet bedenken. Dat moet je niet rationeel dat, dat moet je niet bedenken. Ik hoorde van Louis van Dijkers. Zo'n mooie anekdote. Die was aan het spelen. En toen dacht hij op een gegeven moment van... Oh, een orkest en zo. Op een gegeven moment was hij aan het spelen. Het ging goed. je dus van, goh, wat klinkt dat goed? Dacht hij. En dan was er meteen uit. Je kunt met je denken kun je, je intuïtie niet bijhouden. Je intuïtie is zo snel. Hmm. Dat, dat, kun je niet, dat Je kunt het niet bijdragen. Daarmee zeg ik niet dat je niet moet studeren om je hele ja. met je. dat is wat anders. Maar dat je dat gewoon zo studeert dat je het kunt loslaten en dat je gewoon datgene doet. Ik bedoel, die vingers lopen. Ik, ik weet hoe ik het instrument moet bespelen. Maar in een flits van een seconde zeg je de dingen juist of je zegt niet. Of je wordt echt tegengehouden door iets. Dat is je intuïtie. Ik bedoel, het verhaal kent iedereen wel dat er iemand binnenkomt... in je huiskamer en het voelt niet goed. En je kunt het niet uitleggen. En je weet als je daarmee met die persoon in, in zee gaat... dat het wel eens fout kan gaan. Terwijl, je terwijl als je dan op een gegeven moment later realiseert van... hé, hey, ik ben daarvan weggegaan. Ik heb, het, ik heb het bij mezelf gehouden, mijn energie. Ik ben daar niet mee in zee gegaan met die persoon. oh ja, weet je wat dat voor persoon is? Weet je, dan kom je dus ineens achter dat dat, dat, dat gewoon niet kosher is of zo. Die persoon. Ja, het is nee, een beetje omslachtig te verhaal misschien. Nee, maar. maar dat gevoel kent iedereen wel, daarom. Dus, en dat is ook intuïtie. Is gewoon... Maar hoe voorkom je ik nou dat het. je als je dan in dat theater in Doetinchem... met het Gelders Orkest staat te spelen voor 800 man die doodstil zitten te zitten. Volgens mij had jij niet het gevoel vanaf het begin dat je contact met ze had... toen je je praatje hield. Je moest eigenlijk bijna zo zwaaien van hallo Doetinchem, zei jullie er wel. Maar goed, ja, maar, ja, dat doe ik dan ook wel. Nee, ja. dat, precies. Dat, maar goed. Hoe voorkom ja. je nou dat je daar gaat zitten nadenken, tweeën staat te spelen? Uh... Want het vliegt je natuurlijk aan, al die gedachten, op zo'n moment. Er kan alles kan je bedenken. Nee, ik ben ik ben vrij. Ik ben, ik ben wel weg. Als ik speelde, ben ik weg. Dan ben ik ergens anders. Dan ga ik die dan, dan is er is geen ruimte voor gedachten. Wat wel zo is, maar ik wel, want ik ben in wezen... Dat zou je misschien niet zeggen, maar in wezen ben ik ook wel weer een verlegen jongetje. Ik zou niet zomaar mijn trompet pakken en dan doet ik hem op de markt op straat gaan staan te spelen. Dan heb ik het idee dat niemand op me zit te wachten. Dus die, die omstandigheid waarin de mensen mij willen zien, die moet ik wel... Uh, geschapen uh, die moeten wel geschapen worden. Dus uh, dan ben ik even de rest van het antwoord kwijt. Ik had iets heel goeds in mijn hoofd. Hoe <lacht> oh, dus ja. kom je dat je denkt? Dat was de vraag. Daar begon je mee. Oh ja, ik, ik, ik weet al wat, wat, ik, wat ik wilde zeggen met, met, met uh, aankondigen. Daar schiet ik nog wel eens in mijn gedachten en dan gaat het ook mis. Dus ik moet ook uh, heel erg voelen van hoe krijg ik dat publiek? Uh, te pakken en ik weet al wat ik wel kan of niet kan. Ik weet ook wel of mensen een beetje leuk vinden of niet. Hmm. Dus soms een beetje naar je toe te trekken. Dat lukt niet meteen altijd. Soms lukt het helemaal nooit. En soms lukt het gewoon echt uh, heel erg goed. Ja. Ja. <laughs> een verlegen jongetje. In wezen wel. In De wezen ben je ben je... Ik voor... ja? ja vroeger, vroeger helemaal. Ja, in mijn puberteit. Was het heel erg? Ongelooflijk erg. Ja ja. ja ja. Ik durfde geen meisje aan te kijken of ik durfde niks. Uh, ja, als je tegenwoordig ziet wat ik af en toe aan heb, nou, dan zou ja. ik vroeger niet uh, durven denken dat ik dat überhaupt zou durven. Maar ik voel er me lekker in. En ik hoef er niks meer voor te doen. Ik trek gewoon een al halspak aan of, en ik voel me daar gewoon. Maar hoe, hoe heb je dat overwonnen dan? Door het leven te doen misschien wel. Nou ja, <laughs> en door te leren van mensen met wie je omgaat en op een gegeven moment je zekerheden. Ja, dat is ook weer zo'n stom woord, hè? Maar je, je vertrouwen in jezelf uh, te krijgen dat hetgene. Weet je, dat, dat dat gewoon goed is wat je aandoet. En, en gewoon weer je, in, je neus te volgen, je intuïtie te volgen in hetgene. Ah, Oké, okay, dit is leuk, dit is goed, dit, dit voelt goed. Het voelt goed, dat, dat is misschien wel... Dat kennen we allemaal wel, ja, simpel, ja, dit, dit voelt goed. Nou ja, maar. Nou, ja, een, nou, er zijn mensen die niet bij... Maar maar mogen bij. van jezelf, hè? Dus ja, want er zijn mensen die mogen er niet van zichzelf, die voelen gewoon niks. Maar er is, dus Doe je heb, alles met je hoofd. Ik heb altijd begrepen dat in, in het derde jaar op het conservatorium... bij jou een soort knop is omgegaan. ja. Ja. Dat heb je in interviews, zoals gezegd. De, ja. de, de, de, ik weet niet of ja. de documentaire die het U uh, ja. van de Wolf heeft uitgezonden. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Het fluisteren van Erik Vloermans. Maar er is daar ergens iets gebeurd. En mij fascineert dat, want ik, ik ken verlegenheid heel goed. Ik heb daar zelf als jongen heel erg onder geleden. Ja. En dat heel langzaam in mijn leven door dingen, door juist naar buiten te treden, vaak overwonnen. Ik vroeg me af hoe dat bij jou. Gaan. Is dat juist om op een podium te gaan staan, dat je het gewoon wel, dat je het, het, het, het, het beest in de bek moet kijken? Hoe is dat gegaan? Ja. Of is dat, hele, ja. dat hele, die hele carrière van jou één langzaam emancipatieproces? Ja, absoluut. Dat het, het, het heeft, nog nooit, heeft nog nooit iemand zo mooi... Uh, uh, Dank je wel daarvoor. <laughs> het heel langzaam nee? proces van jezelf leren je accepteren. Ja. Zo is dat. In wezen is het met meisjes zo gegaan. Met, uh, die knop die op Constroom omging, dat is ja. wel heel erg uh, top uh, technisch ook. Dat je ineens denkt, ik dacht, oh, ja, ik zal het toch echt nooit kunnen of zo. Ik had een heel slecht ambassuur, kon niks lang volhouden, kon niet hoog spelen. En weet je wel, alles was gewoon zeer matig. En op een gegeven moment, op een of andere manier, hup, kijk, was het net alsof we ineens door de harde studeren, was ik ineens gewoon, weet je wel, was ik van een 5,5 voor mijn eigen gevoel hmm. naar een 7,5 gegaan. En, en, en kijk, dat komt en op die manier vertrouwen. Ja, ja, ja. Technisch, technisch ja, ja blijven werken, blijven werken. Ja. Ja, ja. Nou, maar dat is natuurlijk ja, wel dan... een Ik kom uit een werkersfamilie, hè? Nee. Ja, maar mijn, mijn, mijn, mijn, mijn ouders zijn ook echt. echt ja, mijn vader is echt een arbeider. altijd een man altijd hard gewerkt in een bakkerij... en later in de fabriek. En mijn moeder ook. al Bijbaantjes gehad. Dus, ja, ik, ik kom wel van de mentaliteit van, van, van Bikkelen, ja, maar, hard werken. Maar, maar dat is dan toch de andere kant van het verhaal... waar je ook mee begon. Dat, je, dat het gaat over het vrij laten stromen. Ja. Dan moet je wel eerst heel hard technisch juist gewerkt hebben aan beheersing. Ja. Voor, dat, duurt, dat, is ook zo. dat duurt misschien wel twee decennia voordat voor je pas was ja, bent. ja. Nou, ik had, ik had ook een jaar of vijf geleden van. Nou, ik geloof dat ik nu gewoon dat, dat ik er nu echt wel mag zijn of zo. Ik geloof dat het nu echt beter begint te gaan. Niet dat ik niks meer kan leren. En zonder al te zelf genoegzaam te zijn. Maar ja, nou het, het begint geloof ik echt een beetje te vallen. Ik begin echt tevreden over mijn sound te worden. En we gaan hoe nog eens een schepje er bovenop dat het nog beter wordt. Maar, ja, nee. ja. maar dan, dan, valt het, dan valt het op zijn plek of zo. Dat ja, ja, ja, ja dat, dat, dat, je dat je ook je durft. En dan durf je ook. Dan mag je er ook zijn en dan durf je ook. Uh. Maar ik heb het gevoel voor mezelf dat ik eigenlijk nog wel veel meer uh, zou kunnen durven. Of Ja. De, durf jij het aan om nog na het hoorspel zometeen nog even te blijven? Of wil je naar huis? Ik weet, we weten dat het gaat sneeuwen. Jij moet nog de taxichauffeur af <laughs> Nou, dat zien we dan zo. Er komt zo een mokerslag aan uh, in de afdeling van het hoorspel. Um, tweede uur van Casaluna vanavond met veel meer muziek van Erik Vloeimans. Al dan niet met de trompetist zelf. Dat weet ik dus nu niet. Hij heeft nog geen jaar gezegd. Misschien blijft hij nog wel even. Dan, gaan we nog, dan hoeven we die CD's niet op te ruimen. Maar je kunt natuurlijk ook bellen. Hè? 0800 1121. <laughs> 0800 1121. Ja, waarover? Ja, ik vind verlegenheid wel een mooi onderwerp. Ervaringen met verlegenheid. Mag u over bellen. Maar ook over muziek. Ik heb de hele wereld onder mijn knop. Maar weet niet eens wie er naast me woont. NCRV. De NTR presenteert. Een hoorspelserie in 70 afleveringen. De Moke. Amsterdam. De jaren 70. De strijd onder Wallen. Deel 26 De concurrent. Nou, kijk, je gaat om 11 uur open. En soms staat het dan alleen te wachten. En, en als ze willen wisselen, dan doe je dat. Maar alleen voor klanten. Hè? Niet voor die uh, winkelende moeders die moeten parkeren. Wat? Lopen die hier naar binnen dan? Ja, weet ik veel. B bij mij is ze van. Hier liggen de munten. En vergeet niet aan het eind van de dag die automaten weer leeg te halen. Prima, nou, goed. Wanneer ga ik dicht? Uh, ja, als er geen klanten meer komen, dat zie je vanzelf. Uh... Bij de haringkaart vragen we ons wel eens af... al die zores die Harry aan zijn kop hebt, hoe houdt die man dat vol? Een blote titentent, een paar ramen, een Amerikaan die zaken met hem wil doen... en dan is hij na ook nog weer gedonden met die nieuwe piepshow van hem.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 Naar we heen over de grote wegen, maar terug gebruik ik een oude smokkelroute dwars door Spanje, Frankrijk en uh, België. Wanneer wou je vertrekken? Over twee dagen. Moet nog een paar dingetjes afhandelen, mijn huis moet aan kanten uh, en jij moet dokken. Hoeveel? Tien ruggen voor de trip, drie voor onkosten onderweg. Ik moet de handel zelf ook nog betalen. Ik heb dat hier zo niet even leggen, hoor, 13 mil. <laughs> nou kom ik morgen toch weer even langs. Weet jij wat ze daar aan de overkant aan het doen zijn? Daar eh, staat de fietsenstalling. Een uh... uh, behoorlijke verbouwing zat te zien. Ja. Morgen heren. Morgen. Ja, morgen. De heer H. Pruis. Ja, bingo. Hier dan. En bedankt een goede dag. Ja. Krijg nou wat. Hier, geachte heer Pruis. Bij een onderzoek. Door een van onze ambtenaren is geconstateerd dat bij uw bedrijf sekspelles verbouwd en ingericht is... zonder dat de daartoe strekkende vergunningen amshalve verleend zijn. Het bedrijf zal met onmiddellijke ingang gesloten dienen te blijven tot nader orde. Op het niet naleven van deze verordening staat een dwangsom van 5000 gulden per dag. 5000 per dag? Verdere inlichtingen kunt u zich wenden tot... Ja hoor, zij me hebben.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 Wel God, gloeiende Godverdomme. Nou, rot maar op. Ik ga even bij de buren kijken. John, mag ik je even spreken? Oh, wat is er met jou ja. gebeurd? Ja, niks bijzonders. Je had je hele gezicht ja. erop. Wat is er, schat? Wat, wat wij vragen? Eh, uh, ja. Nou, uh, het is namelijk zo, uh, Lizzie is er nog niet. Nee. Ja? En ja, wat kan ik eraan doen? Ja, ja, we, we maken ons zorgen. Ze hebben een nieuwe vriend. En die, die heeft nogal losse handjes. Oh. Ja? ik ben bang dat ze misschien niet kan komen. En ze heeft ook geen telefoon. Dan zit ik dus nu zonder gadrober, juffrouw. Nou, jezus. Misschien legt ze wel thuis dood te bloeden, man. Ja. ja. Ja, sorry, sorry, sorry. Ja. Nou willen wij even bij Lizzie thuis gaan kijken. Ja, voor het geval... Ja, vooruit dan maar. Oh, neem een taxi, hè? geef die rekening aan mij. Ja, ja. Mee. tofje. En wel meteen terugkomen, hè. Klaar. Hallo? Ja? Ja, hallo, ik ben de overbuurman. Ik kom even kijken. Ik denk even kennismaken. Nou, dat is niet nodig, meneer Pruis. Robby? Wat doe jij hier? Nou, ik, ik, ik, ik ben hier de. De, de, de, de, de bedrijfsleider. Van, van wat? V van een uh, piepshow? Piep wat? <laughs> ja, we worden. Uh, con con concurrenten, meneer. Uh... Ja, vaardig, nee! Viezer. vieze. nou! Ja, oh, okay. los ouwe! helemaal Helmans! Nee, hey, dan wordt er niet gevochten hier zo toch? Je bent er vies om vast te houden! Au, au. Wat gebeurt hier? Ik. Uh... Ik ben de overbuurman. Concurrent. Van de sekspallers. Ja, dat klopt, ja. Ja, con con concurrentie is, uh, is uh, goed, hè, uh, Herman? Zeggen ze. Zo is dat. Oh ja? Ben jij de eigenaar? Nee. Oh, wie is dat dan wel? Dat gaat jou geen ene malle moer Nou, dat lijkt mij wel. Hey, hey, hey, als meneer er zin in hebt, dan komt u mezelf wel een borreltje bij u drinken, ja? Ja. Ja, nou, we zien hem wel, hè?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 Mijn vader. Voor mij? Oh, ja. Hallo? Suzanne, uh, ik wou even checken of je het nog niet vergeten bent, uh, Die Amerikaan. Ja, ja. Volgende week, vrijdag, ik weet het. Ja, dat is natuurlijk een wagen om je op te halen. Nee hoor, het is hier vlakbij. Ik nee, loop wel. Nee, nee, ik wil dit in stijl doen. Maar voor mij Net is het. Ik vind het... de Amerikanen belangrijk. Eh, misschien moet je ook even een leuk jurkje aantrekken. Is goed, afgesproken. Vrijdagochtend, ik sta klaar. En ik zal een jurkje aantrekken. Dag, meneer Pruijs. Ik zal een jurkje aantrekken. Zeur toch niet zo Frank? Ach, zeur toch niet zo. Ik probeer toch alleen maar een beetje te helpen. Dag, voor je het wijd sta je gewoon. Ik, ik, ik, ik zei het je nog. Ik help je toch alleen maar. Dus volgende week hetzelfde recept. Ja, en de week daarna het dubbelen. Staat genoteerd. John. Nou, dat duurt lang. Ja, jongen, ze, ze zat helemaal onder het bloed. Met, met twee blauwe ogen en een kapotte lip. De Iering, dat heb ik weer. ga ja, ik zo gauw, we gaan erop hier oh, vandaan. Sam, je denkt ook echt alleen maar aan je centen, hè? Ja, ik moet wel een zaak eh, draaien, hè? Oh. Nou, wat is er gebeurd? Ja, nou, gewoon, ik weet niet, maar die gast die kwam laat thuis, dronken, praatjes. Ze geeft gewoon een antwoord. En jou, ja, meneer gaat helemaal over de rooien. Nou, ik zal eens uh, met hem praten. Dit moet stoppen, dit kunnen wij niet oh, hebben. Fijn, fijn als je dat wil doen. Ja. Mensen. Hey. Oh, hey Pa. Hey, kom je weer eens even kijken. Ja. He? Ja. Hey, kom je doen. Ja, je zal het niet geloven, maar het stadhuis heeft de piepshow gesloten. He? wat nou weer? Ja, ah, die vergunningen. Dus ik denk, nou, laat ik maar even naar de piekal gaan. Ja. Van jou, John, heb ik een speciaal krijgen bij je. Kom eens even mee. Goed. Die uh, Albertini die komt naar Amsterdam. En ik wil dat jij een tophotel voor hem regelt. Een hele mooie auto. Jij kan ook zijn chauffeur zijn. Dan moet je wel even naar de kapper. Papa, ik ben. Ik heb het hier druk. Ik zat neem het van je over. Hier. Mm. Voor een auto. Wij gaan niet op de kleintjes letten. 36. 138, 140, 42. Nou ja. 144. Volgende keer wil ik wel meedoen. Heb je geld dan? Nou, als we een hypotheek nemen op dit pand, dan heb ik serieus geld. 149. De helft is voor mij. Ja, dat klopt iets niet, hè? Dat plannetje van jou. Hoezo niet? De helft van deze is of van mij? Ja, maar je hebt het risico niet ingecalculeerd.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 Hoe wil je dat in godsnaam hier krijgen? Met een boot? Dan gaat het om miljoenen? Goed gezien, roeien. Oh, mag ik het even langs? Sorry, jongens. Mag ik het heel even langs, maar even door. Hé, hey, Robby, Ja, sorry, net. Zo. Hé, gaffer dan wat hoe je nou, Harry? Niemand kan over mij heen lopen, Robby. Never, nooit niet. Harry, luister. Het is een puur toeval, Harry. Ik weet het niet jouw baas is, vuile rat. Die komt naar eigen... naar je toe, Harry. Jij gaat nu zijn naam vertellen. Dat weet ik niet, Hé, hé, hé. Nee?